8 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een aantal ingrijpende wijzigingen... in de forensische zorg. Na het Kamerdebat vorige week over Michael P., de moordenaar van Anne Faber. De Kamer wil onder meer dat het adviescollege dat verlof... uit een tbs-inrichting toetst. Ook wordt betrokken bij de verlofaanvragen... in forensisch-psychiatrische klinieken. Verder wil de Kamer dat cruciale informatie over zedendelinquenten... kan worden uitgewisseld tussen instellingen. En de Kamer wil ook een voorwaardelijk tbs instellen... voor gevallen waarin de rechter geen gewoon tbs kan of wil opleggen. Kamervoorzitter Ariep heeft een Kamerlid een grapje over vrouwen laten terugnemen. Het CDA-Kamerlid Van Dam zei over een discussie tussen GroenLinks-Kamerlid Buitenweg en voorzitter Ariep. Ik heb lang geleden geleerd dat als twee vrouwen van mening verschillen ik mij daar als man helemaal niet in moet mengen. Hij moest daarvoor van voorzitter Ariep zijn excuus aanbieden en dat deed hij. Burgemeester De Blasio van New York heeft in verband met een mazelenuitbraak de noodtoestand uitgeroepen in een deel van het stadsdeel Brooklyn. Inwoners van de wijk die mogelijk spreken. u bent allemaal nauw betrokken met dat afvalbeheer. Ik denk, nu ga ik het toch een keer vertellen, maar dat doet u niet. Hartelijk dank. Ik kijk rond en ik geïnventariseer of iemand wat wil zeggen van onze leden. Ik moet even op papier doen, want mijn internetverbinding doet het niet. Um, duurval, duurzame afvalbeleidsplannen, een belangrijke en ook wat, wat de Partij van de Arbeid betreft een urgente ambitie... om zoveel mogelijk grondstoffen her, te hergebruiken en terug in de circulatie te doen... en zo weinig mogelijk restafval duur en schadelijk te laten verbranden. Um, we zijn laat met onze ambitie, was de conclusie in september 2017 al. Toen de voorlopige nota met de diverse varianten werd vastgesteld en klaargemaakt voor participatie. Over die participatie zijn wij zeer positief. Dat wil ik vooraf al kwijt. Want in een vroeg stadium de bewoners betrekken bij de plannen. Um, nou ja, dat is zoals het hoort. En de enquête die uitgezet is uh, met de vraag op welke wijze we daar samen voor kunnen zorgen. De respons die is ook gebruikt. En die grote bereidheid die eruit blijkt, dat, uh, nou, dat doet me echt deugd. Dat, uh, dat betekent dat de plannen die we gaan invoeren straks hopelijk ook succesvol kunnen zijn. De boodschap van de participatie was helder. Breng eerst de boel goed op orde. En dat betekent dat de optie omgekeerd ophalen van grondstoffen... en bewoners daardoor zelf ook invloed uh, uh, op uit te laten oefenen, dat is nog toekomstmuziek. Dat is wat de bewoners betreft een brug te ver. En ik vind dan ook terecht dat dit voorstel uitgaat van de wens van de bewoners... om te kiezen voor de oplossingen die de bewoners hebben aangedragen. En zelfs de grootste scepticus zal afval scheiden als, makkelijk, als dat makkelijk en handig is... vast beter gaan uitvoeren, is mijn persoonlijke overtuiging. Als die grondstoffen dus weer hergebruikt worden. Als er goede informatie er is, maar vooral ook als we nu beginnen. Want dat we in 2017 september al concluderen dat we laat zijn en dat we nu gaan beginnen en pas in 2021 um, dat ingevoerd hebben... dat is wel een ruim tijdpad en dat baart ons zorgen. Want ondertussen verandert de wereld. Um, en dat doet ook geen recht aan de participatie... om drieënhalf jaar na de participatie pas de boel uitgerold te hebben. Dus... Um, als het speerpunt is bewoners er meer bij te betrekken... dan vind ik dat we die bewonersinbreng niet zo lang moeten laten liggen. Maar daar moeten we wat mee. En uh, ook omdat we nog meer duurzame ambities hebben. Op strandafval ophalen bijvoorbeeld gescheiden. Het plastic wat we niet in zee willen laten komen. Het zwerfafval op straat. Afijn. We hebben nog veel meer duurzame, urgente zaken. Dus we moeten snel aan de slag. En we hebben dan ook concreet twee vragen voor de wethouder. Op welke wijze worden zo spoedig mogelijk de bewoners bij dit proces betrokken? En in het verlengde daarvan, wat gaat er gebeuren met de input die opgehaald is? En dan denken we vooral aan de snel te realiseren ideeën en wensen die erbij zaten. Uh, wat zijn de, de snelle winsten die al zo spoedig mogelijk met lage kosten kunnen worden uitgevoerd? Dat is, we hebben net een technische presentatie gehad... en daar werd al gesproken over goede etiketering van de containers nu al. Dat zijn voorbeelden van zaken die al zo snel mogelijk kunnen gebeuren. Maar het college gaat uit, uiteraard over de uitvoering... maar. Wij kunnen wel een aantal zaken bedenken zoals de afvalwijzer en de gemeentelijke website beter inrichten. Ik geef hem maar gewoon als tip mee. Want de afvalwijzer zoals die nu is, die is alleen maar bestemd voor de laagbouw. Want het gaat over ophaaltijden. En volgens mij kan de hoogbouw ook wel een afvalwijzer gebruiken. Bijvoorbeeld het uitrollen niet... Wachten tot de plannen klaar zijn, maar zo snel mogelijk pilots inzetten. Dat zou ons echt een lief ding zijn. Dus ik wil graag horen van de wethouder of daar mogelijkheden zijn. En de tweede concrete vraag is: op welke wijze gaat de basisschool jeugd hierbij betrokken worden? Ik las in de uitkomsten van de bewonersenquête bijvoorbeeld een wormenhotel om compost te maken. Nou, uh, ik ben opgevoed met het idee: de jeugd heeft de toekomst. En als de jeugd een eigen gescheiden afvalproject krijgt met resultaten... dan lijkt me dat dat vanzelf invloed heeft op het gescheiden afvalgedrag van de ouders. Dus onze conclusie van ons nog is, en ik ben heel benieuwd naar de antwoorden... we zijn laat waar we moeten beginnen. Um, en over de tijdpad invoering wil ik graag van de wethouder nog iets horen. Dit was voor het eerste termijn. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Koper. Ik kijk naar het GBZ. Aan wie mag ik u voor u het woord geven? Mevrouw van der Veld. Ja, ik kan heel kort zijn. We hebben net een duidelijke uitleg gehad over het, het hele plan. We hebben hem ook zeer goed gelezen, alle stof tot ons genomen. Er zijn wel een paar dingen die ik toch wil meegeven... en dan met name aan het college. En dat is doe eens wat aan de voorlichting. Niet alle plastic is namelijk geschikt om uh, ingezameld te worden. Maar niet iedereen weet dat. Er worden inderdaad onderdelen bestaande uit plastic... die dus niet herbruikbaar is... Ook daar verzameld. Uh, zeg mensen ook dat ze eraan denken dat wanneer ze de folders uh, toch maar niet ingekeken hebben, even de moeite nemen om dat plasticje eraf te halen en bij de rest afval te, te stoppen. Zodat het niet bij het papier terechtkomt. Dat soort kleine dingen denk ik dat je ook wel een aardige winst mee kan behalen. En voor de rest uh, zien wij uh, geen verdere beren op de weg, behalve dan dat tussenschot. Maar ja. Daar ja, werd net al op gereageerd dat dat duurder zou zijn. Toch zou ik willen vragen of dat uh, bekeken kan worden... of dat werkelijk veel duurder is. Ja, want iets wat goed is wegdoen, ja, dat zit ook niet in mijn aard. En ik neem aan ook niet in de aard van de mensen hier in Zandvoort. Lijkt mij... Daar wil ik het bij laten. Dank u wel, mevrouw van de Veld. Ik ga nu naar D66. Aan wie wil ik het woord geven? Meneer Van Marlen. Dank u wel, voorzitter. Uh, D66 waardeert uh, eigenlijk uh, de plan... maar ook uh, hoe dit uh, plan eigenlijk gerealiseerd is... met de participatie en eigenlijk de hele voortgang uh, um, vooraf. Dus er uh, ligt gewoon een, een uh, goed plan. Um, wij willen ook graag dat het uh, snel voortgang uh, vindt... en uh, niet inderdaad uh, te lang blijft hangen. Dus uh, doorgaan daarmee. Uh, dat waarderen wij zeker. Zeker. Um, uh, wel heb ik één punt eigenlijk van... Uh, het is meer een verzoek. Uh, je kan het ook als kritiek, maar uh, kritiek uh, is dan een teken van betrokkenheid. Uh, uh, ik heb nogal moeite met, uh, met uh, alle stukken. De stukken komen gefragmenteerd binnen. Het raadsbesluit wat je dan leest, dan denk je... Ja, waar besluit ik nou eigenlijk voor? Dan moet je vervolgens echt weer gaan zoeken in, uh, in de plannen... wat daar voor financiële paragrafen bij zitten, uh, wat daar voor onderbouwing bij zit... Er komen dan nog meerdere uh, stukken, er komen meerdere stukken later bij. Het is uh, ontzettend tijdrovend voor een raadslid om hier dan een gedegen uh, uh, uh, iets van te vinden. En dat, dat, vind, ik echt, uh, dat vind ik niet prettig werken. En dan kom je hier zeg maar, met zo'n presentatie, die heel verhelderend is en eigenlijk ook heel simpel is, complimenten daarvoor uh, trouwens, aan jullie. Uh, en ik denk ja, zo simpel is het verhaal eigenlijk ook te maken. En dan, nou, waarom maken we het ons nou zo moeilijk? Kan het college daar alsjeblieft wat mee gaan doen? Dus het heeft niks te maken met, uh, met het afvalbeheer en het afvalbeheerplan. Maar wel met het proces waarin uh, we soms uh, moeten werken. Daar heb ik uh, een grote moeite mee. Uh, ik heb één uh, technische vraag. Dat is eigenlijk in dat, uh, uh, los van die communicatie. Hebben we ook uh, een soort van handhaving. Is er een soort van handhaving over... Het misbruik van vuil weggooien. of het aanspreken van, van woningen of buurten. Die, die eigenlijk zich niet zo goed houden aan de afvalscheiding. Daar wil ik het graag bij laten. Dank u vriendelijk, meneer Van Marden. Ik ga naar de overkant en ik kijk naar GroenLinks. Meneer Drieuws. Nou, bedankt voor het woord, meneer de voorzitter. GroenLinks is blij dat we eindelijk stappen gaan maken. op het gebied van Zandvoort zoveel mogelijk uh, circulair maken. Echter roept het bij ons nog wel enkele vragen op. Voornamelijk inderdaad over de manier waarop we af gaan inzamelen. GroenLinks is altijd een groot voorstander geweest van omgekeerd af inzamelen. Zoals te zien was in ons verkiezingsprogramma. Maar wij hebben echter een vraag over de lange termijnvisie. In het raadstuk staat, deze inzamelwijze heeft echter niet de voorkeur... ...vanwege het lagere serviceniveau en de gevolgen voor de openbare ruimte... ...waarbij ondergrondse containers in de woonwijk worden geplaatst. Uh, wij zijn echt de vermeniging dat het voor lange termijn uh, wel effectief is om voor deze manier te kiezen. Daarom uh, willen we daar graag wat meer duidelijkheid over. Uh, en vooral ook omdat het goedkoper is om voor, de, voor deze manier te kiezen. Dus dat zijn eigenlijk de twee punten die we hierop hebben. Voor de rest wil ik eigenlijk nog even kort reageren op uh, de PVDA, want ik ben het helemaal eens... Dat participatie heel belangrijk is en dat die 3,5 jaar uh, veel te lang duurt. En ook op het gebied inderdaad uh, over strandafval en het wegwerpplastic, uh, wat we allemaal uit willen bannen. Daar willen we eigenlijk ook wel eens een korte termijn oplossing voor. Dus dat, dat terzijde. En het verhaal over de basisschool vond ik een heel leuk idee. Ik heb een paar jaar geleden in Amsterdam-Noord een Green Week georganiseerd. Over het, uh, hoe je... Uh, moet omgaan met het recyclen van afval en hoe je dat kan hergebruiken. Misschien is dat een leuk idee om een soort van kick-off in Sanford te gaan doen. Dus misschien kan de wethouder erover nadenken. En ik ben altijd bereid er om over mee te denken over input... want het was best wel een succes daar. En uh, daar wil ik het eigenlijk bij laten. Dank u, meneer Driehuizen. Ik kijk nu verder en ik zie nu aan de overkant VVD... en mag het woord geven aan meneer Hendricks. Ja, dank u, voorzitter... Uh, het kwam al eerder aan de orde, en je ziet het ook in het participatietraject. 86% van de bevolking wil graag afval scheiden. Uh, ik herken mezelf er ook in en ik ken ook het merendeel van onze fractie en achterban daarin. Het ligt daarom voor de hand, voorzitter, om te gaan werken met voorlichting. Om te gaan werken met het makkelijker maken van het gescheiden in inzamelen van afval. Ik noem expliciet voorlichting, omdat we net. We hadden een technische sessie, werd net al gezegd. En ontstaat, ontstond daar al wat onduidelijkheid over wat nou precies bij het plastic mocht, en wat bij het glas. En en dan merk je dat wij, wij zijn toch volgens mij een uh, beter dan gemiddeld ingevoerd uh, gezelschap als uh, gemeenteraad. En zelfs bij ons is het niet helemaal helder. Dus ik denk dat zeker met gewoon de stickers op de uh, containers als die kloppen dat je al een wereld uh, kunt winnen. Zeker als je ziet hoe graag onze bevolking afval wil scheiden. Het ligt daarom ook niet voor de hand, om zoals GroenLinks uh, suggereert, om het serviceniveau te beperken. Door omgekeerd afval in te zamelen of door te werken met tariefdifferentiatie en dat soort dingen... Om om mensen maar te dwingen om te recyclen. Terwijl mensen dat zelf heel graag al willen. Het ligt dus niet voor de hand om dingen moeilijker te maken... het ligt voor de hand om dingen makkelijker te maken. Dus die, uh, dat wordt ook door het college onderschreven... en daar zijn wij uh, erg tevreden mee. Um... Hm? Ik zie een hand. Maar... <laughs> Ik zie interruptie van de heer Driehuis. Sorry, meneer ja, Hendrix. U verwart mij een beetje met het moeilijker en makkelijker maken verhaal. Want het is toch juist makkelijker om het niet te gaan scheiden... Als u aangeeft dat wij er als raad al niet eens uitkomen om te scheiden. Dus dat snap ik niet helemaal. Kunt u dat meer uitleggen? Dank u meneer De Huis. Meneer Hendricks. Ja, wa wa wat met een mooie term omgekeerd inzamelen heet... dat is in feite het weghalen van de uh, grijze bak voor restafval. En daarmee maak je het mensen lastiger om hun afval weg te gooien. Het is een goed idee om uh, te zorgen dat mensen aan huis... makkelijker afvalstromen kunnen scheiden. Maar het is geen goed idee om daar de grijze bak dan ook maar weg te halen. Want dan wordt het lastiger om afval weg te brengen. Um, ja, voorzitter. Um, wat dus belangrijk is dat we service bieden. Wat belangrijk is dat we maatwerk uh, bieden. En daarom uh, ontstond net ook al even de vraag... sommige bakken worden kleiner. De grijze bak gaat van 240 naar 160 liter, meen ik. Het zou zomaar kunnen dat sommige mensen daarmee in de knel uh, komen. En zou het daarom niet een goed idee zijn om, net zoals dat nu bijvoorbeeld bij de groene bak kan... dat je kunt kiezen voor een grotere bak of voor een kleinere bak... om dat in de toekomst ook in te voeren voor de grijze bak. Dus niet een tweede bak erbij, maar gewoon... Een grotere bak. Juist om de mensen die het misschien niet helemaal redden, toch het serviceniveau te bieden waar ze aan gewend zijn. Want we zien ook in de stukken een, een forse uh, verhoging van de afvalstofheffing. U kent ons als een partij die uh, niet heel erg voor het verhogen van belasting is. Dat is ook een, uh, een bijna raadsbreed gedeelde wens hier. In het uh, raadsprogramma staat dat we lokale lasten zo laag mogelijk willen houden. Een forse verhoging van afvalstofheffing past daar niet in. Dus daarom zijn we ook op... Maar zeker als het aan het serviceniveau ook nog minder lijkt te worden... is dat niet goed uit te leggen. Ja, voorzitter, over die financiële onderbouwing ook uh, de vraag. Want een deel wordt gedekt uit een, nieuwe, uit een verhoging van afvalstofheffing. En een deel uh, wordt gedekt vanuit de strategische investeringsagenda. En dat vind ik lastig om uit te leggen. Als ik bedenk dat wij... Um, als je bedenkt wat het doel van die strategische investeringsagenda is: dat is Zandvoort op de kaart zetten, zorgen dat we investeerders naar Zandvoort halen, zorgen dat we Zandvoort uh, vooruit gaan helpen. En als je ziet dat vorige maand hadden we het hier over de Formule 1. Een meerderheid van deze raad vond uh, zelfs dat project niet uh, sterk genoeg in het Zandvoort op de kaart zetten. om daar een investering uit de strategische investeringsagenda uit uh, te kunnen uh, betalen, dan vind ik het raar dat we wel met z'n allen uit kunnen leggen dat het aanleggen van ondergrondse afvalcontainers daar wel een bijdrage in levert. Hoe belangrijk het misschien ook is. Ik denk dat een Formule 1-zantwoord meer op de kaart zet... dan het plaatsen van ondergronds afvalcontainers. En daarom vraag ik me af waarom dit uit de SIA zou moeten worden betaald. Um, ja, voorzitter, ook een aantal technische vragen. Voor een deel zijn die ook net uh, beneden al bij de technische sessie aan de orde gekomen. Voor een deel uh, hebben we nog wat nadere vragen. Maar dat mag ook wat mij betreft uh, um, uh, schriftelijk worden afgedaan door de wethouder. Um, in de schriftelijke vraag heeft de oude partij gevraagd... om onderbouwing voor de, de 450.000 euro structurele kosten. Vervolgens worden in de, in de in fractie, worden een aantal zaken genoemd... maar er worden niet echt bedragen aangekoppeld. En mijn vraag is of we nog een overzicht kunnen krijgen... met waar die structurele kosten uit bestaan. En dan met name over de investeringskant. er um, was ook de vraag over... bij het uitvoeringsprogramma hebben we al eerder 30.000 euro... en 0,3 FTE ter beschikking gesteld voor afvalbeleid... Ik heb net begrepen dat uh, dit daar uh, bovenop komt. Maar mijn vraag is wel wanneer we de rest uit dat uitvoeringsprogramma gaan doen. Dus het gescheiden afval inzamelen op het strand en een prijsvraag. Even kijken. Ja, en dan zou ik graag zien dat de portefeuille wat nader ingaat op de projectkosten. In effect ziet zien we daar een aantal ambtelijke uren staan... die, uh, die we ook hebben overgedragen aan uh, Haarlem. Dus die dat we al deden in Zandvoort of die zouden moeten vallen onder de overheidsvergoeding die wij betalen. Bijvoorbeeld projectleiding, communicatiebegeleiding, administratieve ondersteuning. Dat zijn zaken die voor mij uh, of al overgedaagd zijn... of in de overheidsvergoeding uh, thuis horen. Uh, Dat was het, uh, voorzitter, voor de eerste mei. VVD, hartelijk dank. Ik kijk naar de overkant en met mijn blik gaat naar de CDA. U zit er alleen. Gaat uw gang? U heeft geen vraag. Dan ga ik weer terug naar die kant. PVV. Meneer Deen. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Er is al een hoop, uh, hoop gezegd en uh, ook de technische briefing die we zojuist hebben gehad... heeft wat ons betreft een hoop duidelijk gemaakt, waarin een aantal van onze vragen ook zijn, zijn beantwoord. Het lijkt ons uh, duidelijk dat de noodzaak hoog is. Afval moet gewoon beter gescheiden worden en uh, die noodzaak wordt steeds groter. Dat kost geld uh, en daar kunnen we nog heel lang over praten, maar volgens mij moeten we dat niet doen... Uh, laten we gewoon snel uh, actie ondernemen en zorgen dat dit project van, van start kan gaan. Uh, simpel gezegd vraagt het college de raad uh, om twee dingen. Eén uh, is het beleid uh, voor het gescheiden afvalinzameling goed te keuren. En een ander is om een integrale afweging te maken voor het beschikbaar stellen van gelden. Uh, nou ja, die dan in de voorjaarsnota wel te sprake zullen komen. Eh uh, met beide kunnen wij gewoon akkoord gaan. Uiteraard zijn er risico's aan verbonden, ook uh, op kostengebied. Maar die hangen wat ons betreft voornamelijk samen met het scheidingsgedrag wat de, de burger gaat hebben. En ja, dat zul je moeten proberen om dat te ontdekken. Dat zullen we moeten ervaren en dat zal anders uh, op goede wijze geëvalueerd moeten worden. En daar hebben wij uh, vertrouwen in. Um, Even, even richting ook GroenLinks. Ook uh, de PVV is echt tegen het omgekeerd inzamelen van afval. En dat heeft dan met name ook te maken uh, dat wat ons betreft het serviceniveau daarmee uh, verminderd wordt. En zeker in een uh, alsmaar meer vergrijzende stad als, uh, als Zandvoort ja, vinden wij dat toch wel een heel belangrijk punt. Voorlichting zal worden opgepakt. Dat hebben we ook uh, te horen gekregen tijdens de briefing. Nou, daar gaan we dan vanuit dat dat op een goede wijze wordt ingevuld. Um, wat voor het betreft de invulling van de, van de, de kosten... daar moeten wij uh, de heer Hendricks van de VVD wel even een, een punt geven. Want ook wij zien uh, die SIA... Uh, die inderdaad in de Formule 1 werd afgewezen... Uh, ja. Nou goed, daar moeten we nog over gaan praten hoe die betalingen, waar dat vandaan moet komen. Maar wat ons betreft hoeft dat niet per definitie uit de Cia. Wij zien dit niet als een strategische investering. Dat zagen we de Formule 1 wel. Tot zover, dank u wel. Dank u, vriendelijk. Meneer Deen, dan kijk ik nu naar Open Zet. Aan wie van u mag ik het woord geven? Oh, meneer Babbel-Vilsson, gaat u gang. Voorzitter, dank u wel. Nou, laten we in ieder geval uitvoering geven... van hetgeen wat 36% van onze inwoners wensen... dat gescheiden inzamelen. En wat dat betreft is het voorstel wat er ligt... natuurlijk een heel duidelijk signaal... dat we dat ook willen gaan doen. En ik heb ook de indruk dat we daar volledig... medewerking aan moeten geven. We hebben een aantal vragen gesteld... en we bedanken het college Vriendelijk voor de beantwoording daarvan. Eh, tot en met vanmiddag... in eh, het middel van de <kwijls> factsheet. Er zijn een paar kleine dingetjes waar we toch nog wel graag... iets naders over zouden willen weten. We hebben een vraag gesteld over het aanbieden van duurzaam gescheiden door bedrijven. Toen heeft het college geantwoord... ja, daar zijn de bedrijven zelf verantwoordelijk voor. Eh, nou, dat natuurlijk, iedereen is zelf verantwoordelijk... voor het aanbieden van zijn afval. Maar die vraag die werd gebaseerd op de waarneming... met name in de winkelstraten in Zandvoort... dat er nog wat bedrijven zijn... die hun afval in de openbare vuilcontainers stoppen. En dat lijkt ons niet de bedoeling. En eh, ik zou graag van het college horen... Eh, wat men daarvan vindt... en hoe men dat denkt te voorkomen. Dan, naar de van het factsheet... Eh, nou, dat was toch wel verhelderend, vonden wij. Um, in een meer algemene zin zouden wij ervoor willen pleiten uh, dat als bijvoorbeeld dit soort kosten die er genoemd zijn um, ten laste gaan van de budgetten die wij voor de diensten overeenkomst beschikbaar stellen, dat dan ook helder is dat dat zo is. Um, daarnaast hebben we ook afspraken met Spaarlanden. Um, dat zijn ook die geen kleine bedragen. En daarom is het wel, wel, wel goed, denken wij... op het moment dat u die verantwoording geeft... en overigens nogmaals dank daarvoor... dat we ook weten of dat binnen of buiten... de budgetten van de dienstovereenkomsten vallen. Um, eens even kijken. Ja, dat zijn die dingen die ik wilde vragen. Ja, dat waren de punten, voorzitter, die wij uh, wilden maken. Dank u zeer. Dank u, meneer Barbara heb ik iedereen gehad en dan ga ik nu door naar het college. Meneer Bindersen, mag ik u het woord geven? Dank u wel, voorzitter. Uh, voordat ik naar deze bijeenkomst was, was ik uh, bij de prijsuitreiking van de school voetbaltoernooi. En daar uh, ontmoette ik heel veel heel enthousiaste kinderen. En ik ben blij dat ik dat enthousiasme hier ook vanavond weer uh, zie ten aanzien van dit, uh, dit plan. Dus uh, wat dat betreft. Uh, Leeftijd. Uh, dank u wel. Uh, ik ben ook blij dat zeg maar, de ambtelijke staf en de mensen van landen hier nog zitten... dat die ook uh, zeg maar, zelf kunnen horen van dat u wat dat betreft met het plan uiterst tevreden bent. Uh, er zijn een paar uh, vragen gesteld... Ik begin maar even met de partij van de arbeid. Uh, u geeft aan dat het participatietraject goed verlopen is. Nou, dat vinden wij ook. Dat heeft uiteraard wel, wel uh, het kost altijd moeite om zeg maar, mensen geïnteresseerd te krijgen. En ik ben ook wel blij dat er zeg maar, toch in grote getallen hier ook, ook op wel is gereageerd. Dat is in sommige participatietrajecten wel wat anders. Uh, u zegt uh, van dat heeft heel erg lang geduurd. Uh, ik vraag me af of dat werkelijk zo is, want het rapport van, uh, van uh, de firma, moet ik even kijken van hoe dat precies heet. Uh, de Jong Milieuadvies dateert van mei 2018. Dus aan de hand daarvan uh, zijn wij uh, verder aan het werk gegaan. En ja, Het is een complexe materie. Uh, de, het vraagt heel veel aan, uh, aan inventarisatie. Hè. U heeft dat net tijdens de technische sessie ook wel gehoord. Van, je wil je goed op de hoogte stellen. Waar zijn nou uh, mogelijkheden om uh, ondergrondse vuilcontainers te plaatsen? Waar is dat niet zo? En dat vraagt nou eenmaal uh, tijd. En dat heeft ook zeg maar, in de stafbesprekingen die wij gehad hebben uh, met elkaar, ook als bestuur enerzijds en de ambtelijke staf anderzijds, heeft dat gewoon wel wat tijd gevraagd. Uh, dus um, ja, uh, het had sneller gekund en dat ben ik met u eens. Alleen van de andere kant uh, vind ik ook wel dat we ons best gedaan hebben om in ieder geval een zorgvuldig voorstel te maken. En dat kost nog eenmaal tijd en als ik dat dan afzet dan, uh, dan denk ik dat dat nog wel, uh, wel meevalt. Uh, de insteek van, uh, van het college is met name, en dat wordt door, uh, door uh, bepaalde partijen wordt gezegd van ja, dat omgekeerd afval inzamelen, uh, is, uh, is in feite de serviceverlening. Um, ...omdat we hebben het natuurlijk te maken met een toch wel wat vergrijzende bevolking. En onze insteek is dat uh, we eigenlijk een maximaal service niveau willen bieden... ...nu we starten met dit hele nieuwe uh, in, uh, afval, uh, of ik moet eigenlijk zeggen grondstofinzamelingssysteem... ...en uh, uh, daarmee zeg maar, zo vriendelijk mogelijk te maken... ...zodanig dat eigenlijk niemand ons kan verwijten van dat wij bepaalde dingen... ...of dat we bepaalde uh, grondstofstromen niet kwijt kunnen... Um, en hun juist daarmee uitnodigen om te zeggen van hé, hey, ik, uh, ik doe volledig mee aan deze inzameling. En eh, waarbij we dan in een later stadium, bijvoorbeeld als we kijken naar eh, bijvoorbeeld het restafval, hè, waarvan je dan zou kunnen zeggen van eh, dit gaat goed. Eh, we zouden bijvoorbeeld de frequentie van afval inzamen, zouden we wat kunnen eh, vertragen. Hè, dat we eh, niet één keer in de twee weken, maar dat één keer in de drie weken of misschien wel één keer in de vier weken doen. Om daarmee verder nog de kosten te verlagen. Dus de insteek is duidelijk. En eh, als daar op de termijn nog zeg maar, wat verder aan te doen is om die, eh, die inzameling toch nog wat uh, met behoud van service wat soepelend laten verlopen tegen lagere kosten... zullen we dat zeker natuurlijk niet doen. Uh, u stelt terecht van op welke wijze worden uh, bewoners uh, uh, verder geïnformeerd. Uh, kunnen we wat doen aan het, uh, aan het oplossen met een van het laaghangend laag fruit? Hè? Zo, noem, no, zo noem ik dat maar even. Uh, wat moeten we met de afvalwijzer? Uh, met name ook voor de hoogbouw? zegt u terecht... Kunnen we onze website ver, uh, v, uh, verbeteren? Dat zijn terechte punten. Die gaan we zeker uh, meenemen in de verdere uitvoering uh, hiervan. Om te kijken hoe zo snel mogelijk wat mij betreft ook. Uh, en als dat kan met pilots, dan uh, zullen we dat ook onderzoeken. Om te kijken of dat kan. Dus wat mij betreft, het is niet zo dat we willen vertragen. Wat mij betreft gaan we ook versnellen om te kijken hoe snel mogelijk we dit uh, volledig uh, geïmplementeerd kunnen krijgen. Uh, in hoeverre we de basisschooljeugd uh, kunnen betrekken... dat is op zichzelf een, uh, een goede vraag. Uh, als u, u bent volgens mij allemaal geïnformeerd dat komende vrijdag... we een sessie hebben met uh, ik geloof de leerlingen van de Oranosse School die allemaal ideeën hebben over van hoe het in Zandvoort... nog mooier en nog beter gemaakt kan worden. Dus ik ben benieuwd of daar ook uh, zeg maar, dit aspect nog weer uh, naar voren komt. Uh, maar het is een, uh, een goed iets... En ik zal dat ook nog eens even bij uh, Peter Wessels, onze onderwijsambtenaar, neerleggen... om te kijken van kunnen we daar uh, in een ander verband ook nog wat, wat mee. Uh, als ik kijk naar GBZ, uh, ik ben tevreden over de uitleg. Positief uh, gestemd over uh, dit gebeuren. Uh, u maakt zich zorgen over van, uh, ja, uh, wat doen we nou eigenlijk met die oude containers? Uh, uh, moet dat nou zo? Eh, nou, ik heb net al even gezegd van, eh, van eh, ja, eh, het zit in een circulaire economie. Dus ze worden op een goede manier eh, vernietigd. En die, eh, die, eh, ze kunnen ook weer hergebruikt worden. Het materiaal kan weer hergebruikt worden. Ik kreeg ook nog e even ingefluisterd net van het formaat van de nieuwe duocontainer is een andere als van de grijze bak. Dus het simpel eh, tussenplaatsen van een tussenschot, dat is ook technisch, is dat gewoon eh, niet mogelijk. Um, wat wel goed is, is denk ik om nog even de suggestie mee te nemen. Ik geloof dat hij van meneer Hendriks kwam om te zeggen van... Um, uh, kunnen we eens uh, met um, uh, toch de keuze nog laten tussen de grote bak houden... Um, uh, of, of, of, of hem gewoon altijd omwisselen voor die kleine bak. Nou, dat is een suggestie, denk ik, die wij meenemen... om te kijken van of, dat, uh, of dat een haalbare kaart is of niet. Dus wat dat betreft, uh, dank u wel voor die suggestie. Um, ook D66 is positief, dus daar ben ik blij om. Eh, meneer van Marlen u heeft gelijk. Eh, het had eh, allemaal wat in één eh, pakket gekund. Alleen eh, ja, tijdens de voorbereiding... en we zaten even met die informatiebijeenkomst... dat hadden we liever al wat eerder ge gedaan. Nou, dat kon ook technisch eh, kon dat niet. Eh, naar aanleiding van de vraag... Zeg maar, met het hele team zit je heel diep in dit stuk... Uh, en dan soms dan realiseer je wel eens van dat dingen die voor jou logisch zijn uh, uh, en die ook wel in een stuk staan, maar misschien wel af en toe wat verduidelijking behoeven. En dat merk je dan op het moment dat je wat vragen krijgt en dan zeg je van, goh, laten we daar nou eens even goed diep op ingaan. Waarvan ik aan de andere kant ook zeg, maar dat is een verwijt wat ik al vaker hier geuit heb... van soms wil de raad ook wel heel erg gedetailleerde informatie hebben. En de vraag is of dat, maar dat is een vraag die u zelf maar voor uzelf moet beantwoorden... of het altijd zinvol is om al die hele gedetailleerde informatie eh, te willen weten. Maar dat is een keuze die u maakt. En eh, als u die vraag stelt, krijgt u uiteraard wel een antwoord van ons. Um, GroenLinks, um, ja, u hamert op dat omgekeerde afvalinzameling. Uh, in Ik heb net al aangegeven van, uh, van waarom wij dat op dit moment nog niet willen. Misschien dat het in de toekomst wel een keer een fase is waar we naartoe gaan. Maar op dit moment lijkt ons, voor het behalen van de doelstelling, lijkt dat niet de goede weg. En vandaar dat de keuze hiervoor gemaakt is. Um, de VVD, ik heb net al even wat, uh, wat aangegeven over de bakken. Uh, ook het college is uh, niet blij met een uh, zeg maar een extra belastingheffing. Maar zoals u in het overzicht heeft gezien, we he, worden ook geconfronteerd natuurlijk met belastingheffing op restafval, met name die verbrandingsbelasting. En ja. wat daar nog niet in geprojecteerd is, maar wat ongetwijfeld zal gaan komen, is dat de heffing eh, op verbranding van restafval de komende jaren alleen nog maar omhoog gaat. Dus wat we nu hebben laten zien, dat is in feite de situatie van nu. Maar volgens mij kunt u er van op zeker van zijn dat die in de komende jaren nog wel verder omhoog gaat. Dus eh, ja, wij zijn niet blij met die heffing... Eh, maar het is iets wat ons van, zeg maar, van hoge hand wordt opgelegd... en waar we gewoon mee te maken hebben of we dat willen of niet. Eh, met uw standpunt over de CIA ben ik het niet eens. Want eh, zeg maar een strategische investering... als we nou praten over een investering, dan is dit het wel. En eh, net zo goed als dat ik het ook niet met de standpunt... Eh, rond de discussie van de Formule 1 was. Want ik vond ook dat zeg maar, die investering eh, uit, de, uit de CIA eh, gefinancierd zou kunnen worden... En de keuze is, maar dat is een keuze weer aan de Raad, ofwel financieren we het op dit moment uit de SIA, of de belast, de, we, we verdelen het nu op dit moment over zeg maar, alle eh, huishoudens. En daarmee wordt dus de heffing eh, het komende jaar eh, hoger. Als u dat wil, dan is dat de keuze aan de Raad. Eh, ik leg het maar neer. Uh, maar wij hebben gekozen om zeg maar, die lasten in eerste instantie zo laag mogelijk te laten houden. En in tweede instantie, zeg maar, en dat zie je dan ook, dat we gekozen hebben voor zeg maar, een geleidmatige verhoging. Om zeg maar, onze uh, inwoners van Zandvoort niet ineens uh, te veel te belasten. En, ik denk, en uh, ik denk dat dat een goede aanpak is. En daar sta ik en daar blijf ik ook volledig achter staan. Daarnaast stelt u een aantal technische vragen. U geeft zelf al aan, daar zullen we schriftelijk op uh, terugkomen. Want ik heb een beperkte spreektijd, want anders krijg je ruzie u bent met, de de PNL, met de PVV. Ja, daarom. Dus uh, even kijken, dan hebben we nog van de PVV... Uh, uh, ja, dat, die vragen heb ik denk ik allemaal al mee beantwoord. Hè? Ook ten aanzien van de voorlichting is uh, duidelijk. Uh, uh, als we kijken naar de vragen van OPZ... Eh, ook steun voor dit eh, plan als we praten over eh, bedrijven en ook met name het omgaan van eh, openbare vuilcontainers en dat soort zaken. En dan kan ik u wat dat betreft wel een verrassende ontwikkeling melden. Eh, sinds kort hebben we zeg maar, onze nieuwe eh, persvuilcontainers die, eh, die eh, in het straatbeeld nu eh, staan. En eh, daar zit ook een chip in. En daarmee kun je dus aflezen van wat, wat in feite het stortingsgedrag is. En dan komen we helaas ook tot de conclusie, en dat is eigenlijk een bevestiging wat wij al vermoeden... dat er inderdaad bedrijven zijn ja, die die vuilcontainers gebruiken om hun afval uh, te dumpen. Nou, wij hebben daarover uiteraard het, binnen het college al uh, met elkaar gesproken. En we gaan dat zeker, gaan we kijken van uh, in welke omgeving dat plaatsvindt en wat we daaraan kunnen doen. Dus uh, daar wordt in principe aan gewerkt, als we praten over zeg maar, het afvalgedrag... Um, ...van uh, bedrijven en ook met name op het strand. Dan uh, kijken we, als we nu praten over het omgevingsplan strand bijvoorbeeld... ...dan uh, is dat ook een aspect wat heel nadrukkelijk wordt meegenomen... ...om te kijken van hoe kunnen we um, duurzaam afval inzamelen... Ja, dat... ...bijvoorbeeld op het strand en, uh, en anderszins. Um, die vraag die, die, over die dienstovereenkomst, dat vind ik een technische vraag... ...dus daar komen we schriftelijk op terug. Harder, dank, dank u wel, voorzitter. Fantastisch, wethouder. Hartelijk dank. Uh, voor ons liggen voor de tweede ronde misschien een idee... om gelijk in te gaan de op de besluitvorming. Meneer de voorzitter, sorry. Maar ik mis nog... Mevrouw Veld. Ik mis antwoorden. op. Uh, U mist antwoorden. Ja, ik heb suggesties gedaan over uh, de, betere toe, de betere voorlichting. En uh, ja, dat wij zelfs niet eens als raadslid weten... wat er wel en niet uh, ingezameld mag worden en waar en hoe. En daar zou ik ook graag antwoord op willen. Wethouders, bent u bereid hier nog even op in te gaan? Ja, volgens mij heb ik die in het algemeen beantwoord. Hè? Dus niet specifiek op eh, GBZ. Maar ik heb, zeg maar, dacht ik aangegeven... want het is niet een specifieke vraag alleen van u... maar ook van andere fracties die gevraagd hebben... van wilt u daar vooral aandacht aan besteden? En dat heb ik, geloof ik, duidelijk aangegeven... dat dat zeker de bedoeling is... en dat we dat, zeg maar, bij de uitvoering van het plan... ook ze ter degen mee, mee zullen nemen. En ook ten aanzien van wat mag nou waar wel in... En waar niet? En uh, we hebben het in de voorbereidende sessie even gehad over of de stickers op de, op, de, op de afvalcontainers nou goed zijn. Nou, dat vind ik een uh, terechte vraag. En daar zullen we ook natuurlijk aandacht aan besteden. Dus uh, ja, uh, uh, het, het plan valt of staat natuurlijk met uh, goede voorlichting. En uh, terecht ook dat daar is ook een forse post voor uitge uitgetrokken. En dat gaan we ook zeker doen. Dus wat dat betreft, die toezegging heeft u van mij. Hartelijk dank voor deze tweede etappe. Twee te lang. U bent te lang. Hartelijk dank voor deze tweede stap. Ik kijk nu naar de tweede termijn en er ligt voor het besluit in twee gedeeltes. Eén, in te stemmen met het beleid ja. voor gescheiden even. Maak Oh, sorry. Sorry, nee, ik. Hij stak de hand op en dan zag je niet. Ja. Het gaat in over twee vragen. In te stemmen met het beleid, zoals die voor ligt. En ook de behandeling van de voorjaarsnota voor de integrale afweging te maken met beschikbare middelen. Ik meen dat meneer Deen daar al een antwoord op gegeven heeft. Hij mag dat natuurlijk nog eens een keer doen in de tweede termijn. En ik ga ook in de tweede termijn hier voor u verlangen om hier op in te gaan. Wat zegt u? Oh, oh, sorry. Mevrouw Koper, wat zijn we zonder u? Hartelijk dank. Uh, ik geef hem hetzelfde rondje ik begin weer met u en dan de volgende doe ik het anders. Mevrouw Koper, gaat u gang. Nou, ik ben blij dat u blij met me bent, voorzitter. Dat doet me deugd. Um... Ik ben ook blij met de beantwoording van de, van de wethouder. Want uh, uh, dat hij stelt dat het wat hem betreft ook zo snel mogelijk moet. Want daar gaat het natuurlijk om. Hè. We hebben best een opgave te doen en we hebben nog andere opgaves uh, die, die er liggen. Dus uh, fijn dat u uh, dat ondersteunt en dat u dat deelt. En ik uh, zie dat ook graag uh, van harte verschijnen. En ook met, de, met het feit dat u uh, onze gedachten over de pilots uh, deelt. En de communicatie, zoals meerdere het al aangegeven hebben... dat is gewoon essentieel, dat we dat zo snel mogelijk en permanent oppakken. En ik zie overal, ook, ook in de buurgemeentes, filmpjes en dergelijke vooruit, uh, voorbij komen. Nou, dat is echt een fantastische manier om dan de, onder de aandacht te brengen. Maar zoiets simpels als een goede sticker... dat scheelt een hoop discussie op een verjaardagsfeestje. En uh, uh, de jeugd meenemen, nou, ik ben ook uh, tevreden dat, met het feit dat u dat... Uh, uh, meeneemt. Uh, wat ons betreft is de CIA echt het, de plek om het uit te betalen. Uh, als het gaat om GroenLinks en het feit van het omgekeerde afval ophalen, daar zijn we het in principe natuurlijk van harte mee eens dat dat het doel zijn. Maar als, de, als de, de, uit de participatie blijkt dat dit de stap is die we met elkaar moeten maken, dan moeten we dat ook vooral... Uh, Vooral doen, want ik, ik geloof er niet in dat je mensen zover krijgt die goed scheiden met dwingen, maar wel met verleiden en de service zo hoog mogelijk. En ik moest wel eerlijk gezegd lachen om de VVD. We hebben net een technische presentatie gehad waaruit bleek dat, uh, dat er op vele plekken in Nederland wel tot 15 en meer procent de afvalstoffenheffing verhoogd is. En dan is het hier sowieso een laag tarief met een buitengewoon matige verhoging van 2%, maar toch hoorde ik meneer Hendriks een aantal keren zeggen dat die fors verhoogd wordt. Nou, dan heb ik goed nieuws voor meneer Hendriks. Als er goed ingezameld wordt. En als, als dus ook bewoners zich er bewust van zijn... dat het grondstoffen zijn die hergebruikt worden... dan kunnen we met elkaar invloed uitoefenen op dat bedrag. Raakoper, u heeft de interruptie van de heer Hendricks. Nou, dat is bijzonder. U raadt het. Ja, voorzitter, ik heb het er natuurlijk over... dat we volgend jaar uh, zouden een uh, verhoging van de afvalstofheffing van 10% zijn. Dat vind ik een forse verhoging. Uh, en inderdaad over die technische sessie. Toen ik zag dat wij voor de regio een vrij laag tarief hebben... en dat er mensen zijn die het nog veel verder uh, verhogen... ja, dat maakt me eigenlijk wel een beetje trots... Uh, Meneer de voorzitter, dat is misschien ook het verschil tussen mevrouw Kooper en mij. Ik hou ervan als we lage last hebben en ik zou het graag zo willen houden. Dank u wel, Hendricks. Ik geef het woord weer aan mevrouw oh, Koper. Oh, geen woorden in de mond leggen die niet gezegd worden. Maar het was dus geen forse verhoging. Ik ben blij dat u dat met me eens bent. Ik vind 10% uh, vrij fors. Dat was de heer Hendricks. Dank u wel, Hendricks. <laughs> Gaat niet door mevrouw Koper. We doen het via de voorzitter, hè? Precies. Absoluut. Uh, dus tot slot... Uh, uh, met de woorden van de wethouder in acht genomen zijn wij tevreden met dit plan en we hopen tot snelle uitvoering. Dank u wel. En u maakt een hamerstuk van, begrijp ik. Dank u vriendelijk. Misschien kunt u dat allen gelijk zeggen. Ik ga door nu naar de GBZ. Mevrouw van der Veld, <coughs> niets met een tool te voegen, hamerstuk. Dank u vriendelijk. Zo kan het ook. Ja, ik, ik sta versteld, mevrouw. Dank u, <lacht> de heer Van Marlen. Ja, dank u. Um, ik had mijn vraag over handhaving... maar ik, ik zie genoeg uh, gedragsverbeterende maatregelen... en continu verbeterende maatregelen. En zeker wat uh, mevrouw Kober zegt... Hè, als we het met z'n allen goed doen... dan levert het ook nog wat op. En dan is meneer Hendricks ook weer blij. Um, uh, toch nog even over het proces. Het gaat niet om meer details. Het gaat niet om meer. Het gaat om minder. Het gaat om versimpeling van stukken. Tijdig en simpel. En wat mij betreft veel minder... Dus laat dat duidelijk zijn. En alles wat logisch lijkt, is ook vaak logisch. Dus dat, kan je, dat hoef je dan ook niet zo goed, zo goed te lezen. Voor is een uh, hamerstuk en uh, ga zo door. Uw signaal komt over. Dank u wel, meneer Van Marden. Ik kijk naar de heer Driehuizen. Ja, bedankt voor het woord. Um, terugkomt op de eerste termijn. Ik denk dat de heer Hendricks en ik een beetje een verschillende perceptie hebben van serviceniveau... Voor mij is niveau van uh, simpel en makkelijk klein huishouden en ik snap dat VVD'ers een over het algemeen met groot huishouden hebben, dus meer ruimte hebben om af te scheiden. Daar zit denk ik het perceptie in, serviceniveau, dus daarop terugkomend, um, dat was het verschil. Op het andere puntje waar de wet het over had net, over de korte termijn, en dat snap ik dat dit in de korte termijn een heel goed plan is, maar de... Als je het op een lange termijn hebt, 30 jaar verder, dan denk ik dat de vergrijzing over het algemeen wel een stuk minder zo fijn zou zijn in Zandvoort, zoals de heer Deen aangaf. Dus daarom zouden wij graag een iets specifieke antwoord krijgen op hoe gaan we het echt de lange termijn inzetten. Zeker als je er drieënhalf jaar over gaat doen. En uh, daar wil ik het eigenlijk bij houden. En wat is nou uw resultaat over de, over de vergadersessie die we nu ge gehouden hebben? Voor ons is het geen hamerstuk. Geen hamerstuk, duidelijk. De heer Hendricks, Pvd. Ja, voorzitter. Uh, als reactie op uh, de opmerking van de heer Driehuis... dat VVD eerst allemaal vrij makkelijk een afval kunnen scheiden... want die zouden allemaal een hele grote huis hebben. Uh, chargerend uh, is dat wat hij zei. Uh, ik heb wel eens een onderzoek gelezen over de inkomensachtergronden... van uh, diverse politieke partijen. En ik geloof dat uh, GroenLinks een iets elitairere achterban heeft... Uh, dan de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Ja. Maar dat... Uh... Ja. Dat uh, wilt u weer ingaan op de ja. vraag die u net ah. gesteld heeft? Laat ik, ik vooropstellen, het was een grapje en we gaan hier hey, geen nee, discussie voeren. Voor wacht even, voeren. voordat ik u het woord geef. Ja. Meneer Drehuijs, gaat u gang. Het was inderdaad een grapje en het wordt gechargeerd geformuleerd. Maar we gaan hier geen discussie voeren over de politieke achterban. Nee, ik begrijp dat het antwoord nogal sneder was. Meneer Hendricks, gaat Snap gaan. ik, voorzitter, die gaan we naar, bij de borrel wel weer doen. Um, maar ik moest het toch even gezegd hebben, omdat het uh, mijn is, Ja, meneer achterbaan... <laughs> Ja, voorzitter. Um, we hebben het al even gehad over de stijging van de afvalstofheffing. Uh, de portefeuille er ligt er niet <tus> toe dat... Uh, dat die voor een deel ook komt doordat er een verbrandingsheffing... of verbrandingsbelasting uh, is, waardoor we sowieso meer gaan betalen. Ja, dat verklaart natuurlijk een deel van de stijging van de afvalstofheffing. Um, dat als we alleen maar die uh, verbrandingsbelasting uh, door zouden voeren... zou de afvalstofheffing met een tientje omhoog gaan... Tegelijkertijd snap ik zijn argument ook dat die verbrandingsheffing waarschijnlijk alleen maar hoger wordt. Dus dat het goed is om uh, die scheiding wat strakker uh, aan te pakken. Juist om een stijging van afvalstofheffing te voorkomen. Uh, dat, dus dat punt uh, snap ik. Uh, maar dat verplicht ons wel om ook kritisch hier naar te blijven kijken. En inderdaad ook juist naar zaken als maatwerk om te zorgen dat mensen qua serviceniveau niet op uh, achteruit gaan. Uh, en in dat kader ben ik ook heel blij met de opmerking van de wethouder dat hij uh, gaat kijken om dat uh, maatwerk te kunnen blijven bieden. Ook juist in het... Uh, van de containers die mensen thuis hebben staan. En ja, voorzitter, daarmee is het eigenlijk niet meer relevant of het voor ons een hamerstuk is of niet, want op basis van de reactie van GroenLinks is het al geen hamerstuk meer. Nee, maar op basis van mijn berichtgeving straks is het wel van belang dat ik uw mening weet. Dan zou het, wat mij betreft, een hamerstuk kunnen zijn, voorzitter. Zij dat we nog antwoorden van de wethouder krijgen op technische vragen, maar als die gewoon positief zijn, dan ga ik vanuit: is het wat ons betreft een hamerstuk. Dank u heer Deen. Wat ons betreft uh, ook een aanvullend voorzitter. Dank u wel. Dank u vriendelijk. Openzet, de heer Bouwer-Wilson. Ja, voorzitter. Ik um, uh, wou in ieder geval nog even opmerken ten aanzien van de structurele kosten, dat die ook gespecificeerd zijn in het FlexSheet. Uh, ik hoorde in de eerste het bij de VVD daar nog wat vragen over stellen. Kapitaalas 165.000 en ja. containermanagement 284. Dus zit ik op 449. Bij elkaar, dus nou, we hebben de 450.000 uh, structurele kosten hebben we dan meteen wel. Denk ik aardig gespecificeerd. Ik wil net niet weg dat je er ook best vragen over kunt hebben. Maar ze zijn wel gespecificeerd. Um, dan ten aanzien van de insteek. Die heb ik in de eerste termijn niet zozeer genoemd. Maar ik denk wel dat het uh, zaak is om... Wil je hier een succes van te maken? Dat je de mensen zoveel mogelijk moet ontzorgen. En dat je dus door het aanbieden van een grotere service... dat eerder bereikt, denk ik, dan dat je dat op een andere manier doet. Um, dan is het zo dat, eh, ik ben, we gaan investeren natuurlijk in, eh, in, in allerlei zaken, ook, ook hard weer. En de vraag is even of wij zeg met maar, het totale kostenplaatje ook al rekening houden met het afschrijven eh, daarvan, het vervangen daarvan. Laat ik het zo zeggen, in, in, in, de, in de toekomst. Want dat, zal ongeveer, dat zal ongetwijfeld ook nodig zijn. Eh, of het een eh, hamerstuk is, dat laten we even afhangen van de vragen die we hebben gesteld. Eh, Naar aanzien van de, de vraag of of de gespecificeerde kosten wel of niet in de dienstovereenkomsten zijn opgenomen, ja of nee. En daar zou de wethouder nog op reageren. En afhankelijk daarvan, van zijn antwoord, is dat wat ons betreft wel of niet een hamerstuk. Dank ja, u wel voor uw reactie. Mag ik dan naar de wethouder kijken voor zijn afrondende reactie? Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ik ben blij met uh, de uitspraak van meneer Van Marlen dat hij voortaan liever minder informatie wil hebben als meer informatie. Daar zal ik hem zeker aan houden. Maar. Uh, dus, nou. uh, <laughs> uh, oh, CDA, je bent CDA vergeten. Uh, nee, u hebt het eerste termijn heeft u niet willen zeggen. Dus ik ben het tweede termijn, heb ik u gewoon gepasseerd? Nee, hoor, ik, heeft u wel wat te zeggen? <HAM measurements> <brainstorming> <hhtaking> <n enrolled> nou, iedereen vindt er nu wat te zeggen. Zeg u het maar. Ja, kom op. Dank u wel. Ik kan het anders toch bewaard omdat het toch een bespreekstuk wordt. Maar ik moet toch eerlijk, eerlijk gezegd... Uh, de discussie die tussen drie partijen plaatsvond heeft toch even iets, iets wakker gemaakt. Namelijk uh, over het serviceniveau wat we hebben. Want er dus, worden hier twee alternatieven aangeboden. Heel kort. En uh, ik vind het toch, uh, als, je, als je kijkt wat de, wat de kostenverschillen daarvan zijn, vind ik het toch een beetje dat, dat, dat, dat, dat, dat uh, er... En, en, en wat het verschillen in de serviceniveaus zijn. Ik, ik denk dat dat uh, wat, wat GroenLinks, meneer Driehuizen zegt, toch uh, een nadere discussie rechtvaardigt. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, ook een bespreekstuk. U denkt de rest te kunnen overtuigen tot u met uw voorstel. Ja, we hebben nog veel tijd. Ik, ik geef het woord aan, aan de wethouder verder. Dank u, voorzitter. Ik heb net al iets gezegd over die informatie. Dus dat doe ik niet weer. Um, dan even over handhaving. Terecht dat u dat vraagt, dat, dat had ik even moeten uh, nog memoreren in mijn antwoord. Um, handhaving begint in principe natuurlijk bij uzelf. Um, en um, dat is wel iets wat, uh, wat ik toch in ieder geval ook... Uh, hopelijk dat in, ook in die voorlichtingbijeenkomst nog eens een keer nadrukkelijk uh, uh, aan wil geven. Van... Um, en daar zijn bijvoorbeeld, als ik kijk naar Schalkrijk... Hè, waar we zeg maar afvalcoaches hebben... die dan zeg maar bij, een, bij een, een bepaald gebouw toch ook proberen... in ieder geval op een positieve manier... het gedrag van medebewoners proberen te beïnvloeden. En dat is denk ik een heel positief effect. En dat zouden wij wat mij betreft hier in Zandvoort ook nog wel wat meer mogen zien. Eh, ik ben het afgelopen week, weekend eh, zeg maar, eh, zelf op de fiets door Zandvoort gegaan... en waarbij ik dan constateer dat er een, een, een zak met vuilnis bij een container geplaatst wordt. Nou, we hebben hier veel meeuwen, veel, me, veel meeuwen overlast. Die pikken die zakken kapot en binnen no time ligt alles over straat. Uh, als je dan een bewoner daar aanspreekt en die zegt van... ja, dat gebeurt hier regelmatig en ik ben het zat om het allemaal op te ruimen... ja, dan denk ik bij mezelf van ja, uh, wil je dan in de rotzooi zitten... Of doe je het dan toch maar? Of spreek je dan die bewoners nog eens een keer even aan? Dus wat dat betreft eh, denk ik van ja, we kijken daar zeker in handhavingsopzicht naar. Alleen we kunnen niet op, bij elke vuilcontainer natuurlijk een handhaven zitten. Dus ik spreek ook bij wijze van spreken, u en de, alle bewoners van Zandvoort aan... om daar gewoon op een goede manier naar te kijken en eh, ook mensen anderen aan te spreken. Eh, ten aanzien van voorlichting, eh, nogmaals, dat gaan we zeker, eh, zeker doen. Eh, meneer Driehuis, ik snap helemaal niks meer van u. Um, ik moet eerlijk zeggen, van, we hebben een, een duidelijk plan neergelegd. waarbij we dus zeg maar. Uh, stappen maken in. Uh, verbetering, zeg maar. van, uh, van uh, de, de inzameling. En u vraagt u aan ons van. maak eens een plan over 30 jaar of zoiets Ik kan dat niet. En dat kunt u ook niet van mij verlangen. Um, he, van waar we naar kijken. Waar we naar kijken. Nou, maar ik denk dat het even goed is dat ik even uitpraat. Um, Waar we naar kijken is gewoon van wat voor stappen kunnen we nemen. En ik heb net al aangegeven, ja natuurlijk gaan we zeg maar na evaluatietrajecten gaan we kijken van hoe kunnen we dat verder nog uh, verbeteren. En ik heb net al aangegeven, hè, als dat bijvoorbeeld inhoudt dat we uh, met een grijze container dat uh, we constateren dat die, uh, dat die frequentie... Uh, omlaag kan, hè, dan is dat al een verbetering. En uh, als blijkt dat er bijna geen restafval meer is, ja, dan zouden we kunnen overwegen: van, komt er een moment waarbij we dan zeggen van nee, die, die vuilcontainer, die restcontainer laten we helemaal vervallen. Maar dat is een interruptie van de heer van de de Driehuis. Huis. Nou, volgens mij maakte ik al in een interruptie... dus ik wil graag eerder iets, iets eerder het woord de volgende keer. Nee, dit ik wil het niet. graag hebben over... er wordt nou, een paar keer een argument aangehaald... inderdaad over vergrijzing. Dat bedoel ik over 30 jaar. Over 30 jaar is er geen vergrijzing meer. Dus waarom zou je dan niet voor een plan kiezen... wat duurzaam is, wat je lang kan gebruiken... En Laat ik, laat ik vooropstellen. Ik ben een groot voorsteller van circulair afverzamelen. Dus ik vind het geen slecht plan. Ik verleer de argumenten waarom niet voor het andere plan is gekozen. Dat vinden we te zwak. Dank u voor deze en dat interruptie. Dat is tussen lange termijn en korte termijn versie. En ik vind het eigenlijk een beetje onrespectvol hoe, hoe u dit zou verwoorden ten opzichte van mij. Nou, ik vind uw laatste opmerking helemaal nergens op slaan. Maar dat, maar dat mag even. Ik, uh, meneer uh, meneer de Driehuis... Uh... Ik vind het inderdaad, ik ben het met ons allen eens, en zeker met mezelf. Tot die laatste opmerking, dat is denk ik niet hetgene zoals u deze vergadering ook wilt. Nee, ik vind het niet, niet prettig. Ik kan me met die drie niet meer volgen. Ik vind dat vrij. Uh, uh, uh, dat vind ik vrij. Uh, hoe zeg je dat? Maar wat gaat u nu doen? Ag Agressief, ja, pardon, maar U gaat niet hier uh, één, één, één laatste aanvallen. Dank u. Wethouder, gaat u gang. Nou, we zijn in de positieve sfeer begonnen en uh, laten we proberen die in ieder geval nog even vast te houden. Uh, uh, nogmaals, uh, ik denk dat wij zeg maar, met dit plan ook uh, heel duidelijk kijken naar de toekomst. Um, en ja, ik deel de mening niet van meneer Driehuis dat we over 30 jaar minder vergrijzing hebben als nu. Uh, er zijn uh, juist als je kijkt naar levensverwachtingen, denk ik, dat er over 30 jaar nog meer vergrijzing is als dat er nu is. Dus wat dat betreft, um, ja, nogmaals, um, ik kan de logica niet helemaal volgen. Eh, ten aanzien van eh, de verbrandingsheffing, eh, meneer Hendricks, dat hebben we natuurlijk niet verder. Ik heb het even gememoreerd. Hè, van, eh, als we kijken naar de ontwikkeling van de verbrandingsheffing, dan is het redelijk te verwachten van dat die stijgt. Hè. En dat is ook denk ik, de uitdaging die we met z'n allen aan moeten gaan om te kijken of we het restafval zoveel mogelijk verminderen, zodanig dat we die verbrandingsheffing dat we die kunnen voorkomen. Anderzijds nog eigenlijk dat door extra inzameling van uh, grondstoffen, dat we daardoor een hogere opbrengst uh, genereren. Genereren. En er is al zeg maar, in de beantwoording van de vraag hè, uh, aangegeven wat het verschil is als we gaan van 60 naar 70 procent. Dus dat is een aanzienlijke uh, opbrengst hè, die we dan op die manier uh, genereren en ik denk dat dat ook een, een, uh, een goede zaak is. Nog even ten aanzien van de opmerking van de OPZ. Als we praten over kapitaallasten, daar zit daar natuurlijk rente en ook een stuk afschrijving bij. En vanuit die afschrijving kunnen we natuurlijk ook zeg maar, de aanschaf van nieuwe containers zeg maar, op termijn eh, financieren. Dat is een normaal economisch proces. Eh, volgens mij heb ik nu alle vragen beantwoord. Alle vragen zijn beantwoord. En ik kijk rond en ik stel vast dat dit stuk hiermee behandeld is. En dat er geen hamerstuk is en weer terugkomt in de Raad. Dank u zover. Dank u, vriendelijk wethouder. Agenda punt 5. Wijzigingsvoorstel, algemeen plaatsverordening, Zandvoort. En ik kijk naar mevrouw Verhey en er gaat een changement plaatsvinden. En ik bedank de tribune voor een specifieke belangstelling en voor een eerdere ja, aanvulling. Wel thuis. De plaatsverkording die in het bijzonder gaat voor het organiseren van markten. Op min of meer particuliere basis. Ik praat mijn tijd vol. En het gaat fantastisch. En ik doe nu een andere volgorde. Mag ik beginnen met CDA? Dank u wel, voorzitter. Even kijken. Meneer, ik heb één ding vergeten. Ik kijk naar de tribune of er insprekers zijn. De hele tribune schudt van nee. GELUIDEN. GELUIDEN. Neemt u nu kwalijk voor deze omissie in ieder geval. En mag ik u wederom het woord geven. CDA. Dank u wel, voorzitter. Ik moet even kijken, want ook ik heb hier eventjes wifi-problemen gehad. Even kijken. Um... Even kijken. Even kijken. Zou het anders... Uh, ik heb toch wat verbindingsproblemen. Zou het anders goed vinden dat ik uh, in, in, in een latere ronde... Uh, dat ik even uh, achteraan sluit? U, u, u mag voor straks ja. u achteraan sluiten. Dank u wel. Ja. Ik kijk naar ik kijk het openzet. Ja, voorzitter. dank Meneer u wel. Uh, we hebben geen verbindingsproblemen met de raadzaal in ieder geval. Dat <laughs> zie ik op, op wifi. U bent in de raadzaal. Uh, ja. Voorzitter, ten aanzien van de voorgestelde wijziging APV... Eh, hebben wij inhoudelijk niet zo gek veel op te merken... maar wel naar aanleiding van. Het punt is namelijk dat wij willen graag die, mogelijk, die, die, die wijziging die nu is voorgenomen... aangrijpen voor twee aanvullingen. De één heeft heel duidelijk te maken met het onderwerp... waarover de, de APV nu eh, wordt gewijzigd. En het heeft te maken met een afspraak... ...die er tussen uh, standplaathouders en standpachters is gemaakt met wethouder Koper, Kuipers... ...dat de verkoop van eten en drinken, dat wil zeggen verkoop en ter plekke nuttigen op de boulevards niet zou worden vergund. En ik kan me zo voorstellen dat, dat, dat ik kan vermoeden waarom dat is gemaakt, die afspraak... ...omdat er natuurlijk op, ter, op die boulevards al uh, standplaathouders zijn die daarvoor uh, betalen dat ze daar mogen staan... Die afspraak die is niet terug te vinden in het voorstel Tweede Wijzigingsverordening Algemene Plaatsverordening Zandvoort 2017 en daarom twee vragen. Is de wethouder bekend met deze afspraak en heeft zij een suggestie hoe we die uh, afspraak het beste kunnen omschrijven zodat die geëffectueerd kan worden? Dan um, is het zo dat waar wij en onze gasten nogal eens vaak te maken mee hebben... dat is namelijk dat er uh, meeuwen uh, op allerlei door de toeristen aangeschafte... en inwoners aangeschafte voedingsmiddelen duiken. En um, dat niet met instemming gebeurt dat ze dat wegnemen. Um, dat komt uh, ook al omdat er nogal wat mensen zijn die het heel leuk vinden... om duiven en meeuwen en andere hinderlijke of schadelijke dieren te voeren in het openbaar. In Haarlem uh, heeft men diezelfde overlast ondervonden. En daar heeft men uh, die, die, de, de een aanpassingen in de APV gemaakt... om daartegen te kunnen optreden als de aanleiding toe is. Ik geef toe... Handhaving zal niet, misschien niet altijd meevallen, maar op het moment dat je het niet kunt haven, handhaven omdat er niks verboden is, dan, dan zit je, vis je sowieso eh, achter het net. Dus eh, ik zou er ook eigenlijk een reactie op willen vragen op eh, dit voorstel van de wethouder. Ik kan me zo voorstellen dat we met een amendement komen. Dat zou voor beide zaken kunnen. En ik hoor graag even hoe zij daarin staat. Dank u voorzitter. Duidelijk, dank u vriendelijk. Ik kijk verder naar de PVV. Even de heren. Meneer, gaat u gang. Uh, dank u wel, uh, voorzitter. Uh, als we het goed hebben begrepen, betreft het hier een, uh, een actualisering, een meer aanpassing aan de, aan, de, aan de realiteit van een reeds bestaande verordening. Dus uh, ik denk dat we daar uh, heel kort over kunnen zijn en dat het een hamerstuk betreft. Duidelijk en snel, dank u, vriendelijk. Ik kijk daar de heer ook naar de VVD. Mevrouw, meneer, mevrouw, gaat u gang. Mevrouw Bruin. Uh, ja, in uh, speech. <laughs> uh, we zijn inderdaad blij om te zien dat uh, het aantal initiatiefnemers inderdaad verhoogt. Uh, dat is altijd een, uh, ja, positief om te zien. Uh, toch uh, hadden wij wat vragen. Is er ook gekeken naar andere gemeentes waar dit ook veranderd is? Uh, en als tweede vraag hadden wij um, of er ook een evaluatie komt. Uh, zoals jaarlijkse evaluatie. Uh, dat zouden wij uh, graag willen weten. Duidelijk, dank u vriendelijk. Ik kijk naar GroenLinks, de heer Driehuizen. Bedankt voor het woord, meneer de voorzitter. Um, wij vinden het goed dat er door de, inderdaad, de vele markten die erbij zijn gekomen... er hier ook beleid voor komt. En wij hebben er ook een vertrouwen in dat de ambtenaren dit in goede baan gaan begeleiden. Want we hebben het we hebben ook het al doorgenomen, het zag er goed uit. Ik wil me eigenlijk ook aansluiten bij de vraag van uh, mevrouw Duin. Inderdaad, over de evaluatie, dat vind ik best <kwijnt> wel een uh, nuttig punt. En uh, ja, wij vonden het een erg goed stuk en daar wil ik het ook wel laten. Dank u. Mag ik verder kijken naar de CDA? Heeft u al zover? Dank u wel. Ja, ik ik krijg er toch waarde aan om ook de input van de fractie mee te nemen. En daar uh, schort het net eventjes. Ik heb de input inmiddels gekregen. Het was allemaal niet zo spannend. Maar toch eventjes. Het toch belangrijk om uh, de fractie mee te nemen. Maar gaat dus uh, wat mij betreft hè, vanuit het oogpunt uh, begrijpelijk. Uh, nou ja, dat valt niks bij aan te merken. De CDA kan zich vinden in de uh, aangewezen locaties... Zelf moet ik even opmerken: er was nog even discussie over uh, in, in het dorp over de, uh, uh, de komst van de markt in Nu-Noord, maar dat is toch wel. Uh, het CDA merkt toch wel ook, ook in gesprekken met bewoners daar dat er toch uh, waarde wordt gehecht aan, uh, aan de locatie van de markt daar ook. Dus uh, dat, dat, wat dat betreft onderschrijven we de, de locatiekeuzes. En... Um, daar laat ik het bij. Dus het was niet zo spannend, maar toch eventjes, uh, net, netjes om de fractie mee te nemen. Dank u voor uw bijdrage. D66. Mijn voorzitter, uh, dank u wel. Uh, complimenten voor het stuk. Uh, wij zijn heel blij met de markt uh, in Noord. Dat uh, heeft uh, onze voormalige wethouder Kuipers uh,